12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Eerste Kamerlid Henk Otten gaat aangifte van smaad doen... tegen het partijbestuur van Forum voor Democratie... dat hem gisteren uit de partij zette. Volgens de partijtop heeft Otten ten onrechte... met geld van de partij een relatie betaald. Otten noemt de beschuldigingen pure smaad. Henk Otten is medeoprichter van Forum voor Democratie... maar uitte een paar maanden geleden zware kritiek... op partijleider Thierry Baudet. In de Rotterdamse haven zijn nog nooit zoveel goederen verwerkt... als in de eerste helft van dit jaar. Er werden vooral meer containers en ruwe olie overgeslagen. Voor de rest van dit jaar wordt rekening gehouden... met een lichte afzwakking van de groei. Onder meer door de brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS. De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is in Zweden aangeklaagd voor mishandeling. Hij zit al sinds 3 juli vast... omdat hij in Stockholm iemand geschopt en geslagen zou hebben. De zaak leidde in Amerika tot veel ophef. De 30-jarige Rakim West, zoals ASAP eigenlijk heet... houdt vol dat hij werd aangevallen en daarop heeft gereageerd. De vlucht over het kanaal van de Fransman Frankie Zapata... op zijn vliegende surfboard is mislukt. Hij steeg vanochtend om 9 uur op in Calais... en had om half tien in Dover moeten landen. Maar toen hij onderweg wilde bijtanken op een schip... raakte hij in het water terecht. Zapata bleef daarbij ongedeerd. De Amerikaanse zakenman en miljardair Jeffrey Epstein is gewond in zijn cel gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Epstein zit vast op verdenking van het jarenlang misbruiken van minderjarige meisjes. Hoe die gewond is geraakt is onduidelijk. Maar de Amerikaanse autoriteiten houden er rekening mee dat Epstein zelfmoord wilde plegen. Het weer.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij Zandvoort Lunch op deze, deze 25 juli. Warm hè? Ja, en een hele goedemiddag en welkom bij Zandvoort Lunch. Met vandaag een thema-uitzending. Hij is zich aan het installeren. Royton in de huis... Ja, Roy Dongen staat natuurlijk bekend als uh, presentator van Goedemorgen Zandvoort. Maar hij organiseert ook mee de Pride at the Beach Zandvoort. En hij is aangeschuiven. Goedemiddag Roy. Goedemiddag Roy. Wel, ja, Roy Roy. <laughs> het is wel een hele apart duo. Ja, uh, gezellig. gezellig. Hé hey, uh, Roy, ja, de Pride at the Beach zit eraan te komen vanaf maandag tot met woensdag. Uh, allemaal mooie activiteiten. Dan gaan wij natuurlijk deze uitzending... ...heel erg veel over hebben. We bellen natuurlijk met uh, Marcel uh, van uh, Queen of the Beach. Ik ben ja. heel benieuwd wat hij te vertellen heeft over dat mooie evenement... ...wat vorig jaar ook zo succesvol was. Een, maar, een heleboel denk ik, Het belooft ja, heel mooi te worden. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. En we hebben natuurlijk uh, jou in de uitzending... ...jij weet alles van het podium uh, op, het, uh, op het Raadhuisplein. Uh, en ja. de parade... Zeker. En we gaan het over vele andere leuke dingen hebben rondom de Pride. Ik heb wel vandaag, dacht ik bij mezelf Roy, we gaan gewoon lekkere muziek uitkiezen die veel bij de Pride wordt, wordt gedraaid. En uh, de Pride heeft heel veel afspeellijsten op Spotify bijvoorbeeld. Ja. En uh, we gaan daar gewoon een paar uit uh, draaien. En zometeen natuurlijk ook het Regio Nieuws en nog heel veel andere vaste items hier bij Zandvoort lunst Roy, we gaan er een leuke uitzending van maken. Ik heb er zin in. Ik ook. But can't you see? Lekkere muziek hoor je hier op Zandvoort Lunch. Op het uh, lekkere radiostation hier op de Zandvoortse radio. En het zonnetje schijnt. Het lucht is blauw, hè Roy? Ja, het is heerlijk blauw. lekker. kom net maar buiten en ik smelt nu al weg. Ja, tot de airco hier nog aan staat, hè? Dat zou je bijna niet zeggen. Nee, misschien moeten we het wat harder zetten. Maar uh, Roy, ja, ja, ja, normaal bespreken we de, eerst, de, de eerst, het eerste het vijf minuutjes altijd eventjes de week. En dat heb ik even opgeschoven naar nu. Um, ja, jij moet wel een hele drukke week hebben. Uh, ja, we zijn uh, ontzettend druk bezig met de laatste voorbereidingen, de laatste planning. Uh, op zich staat het programma natuurlijk uh, al helemaal klaar. Dat is, uh, dat is niet meer het grootste werk. Maar je moet wel zorgen dat alles precies op elkaar aansluit. En dat iedereen straks op tijd is, op tijd op het podium is. De drankjes er klaar staan voor de mensen. Uh, en dat het een heel mooi feest wordt. Ja, want wat mooi van Pride at the Beach is, is gewoon een hele mooie samenwerking tussen de ondernemers. Tussen, tussen de Zandvoorters. Maar ook buiten Zandvoort wordt er flink samengewerkt, toch? Zeker weten. Uh, we zouden dit hele feest niet kunnen organiseren zonder uh, Pride Amsterdam. Uh, daar zijn we gelukkig ook een officieel onderdeel van. En uh, niet alleen maar qua financiën, maar ook qua organisatie, uh, marketing wereldwijd uh, uh, steunen zij ons. Ja, want Pride at the Beat is wel een naam geworden he, in Zandvoort. Ja, het is een naam in Zandvoort. Dat is, uh, uh, dat is stap één, maar dat is niet zo heel erg moeilijk, want we zijn bij een klein dorp. Um, maar we zijn inmiddels ook wel een naam landelijk geworden. En de afgelopen weken zijn wij bijvoorbeeld op tour geweest uh, naar Venlo, naar de Roze Zaterdag. Naar de Roze Maandag op de kermis in Tilburg. Uh, naar Kaku Festival in Amsterdam-Zuidoost. Uh, alleen maar om uh, Pride at the Beach te promoten met een heel team van mensen, met een eigen stand. Ja, nou, wat mooi. Ja, dat is heel erg leuk. Je krijgt dan ook een... Ja, op die manier hopen we Zandvoort uh, ook op een andere manier op de kaart te zetten. Uh, en dan hopelijk niet alleen maar voor Private Beach, maar dat mensen ook blijven komen als ze het eenmaal ontdekken. Ja, want Zandvoort is wel een badplaats geworden. Dat was tien jaar geleden al een klein. Was natuurlijk al wel bezig. Maar uh, de afgelopen tien jaar zijn ze wel flink aan de weg timmer, aan timmeren. Om er, om er gewoon een heel mooi evenementendorp van te maken. Hè? Ja. Nou, En dat is precies wat wij ook heel graag willen. We willen een evenement hebben wat uh, uh, heel veel mensen aanspreekt. Uh, en ook stukjes uh, misschien die niet uh, in eerste instantie commercieel voor de hand liggen om te doen. Zoals de tweede dag hebben we echt het feest eruit gelaten. En daar een heel mooi cultureel en kinderprogramma voor in de plaats gezet. Zodat je ook een ander publiek naar Zandvoort kreeg. Het moet niet alleen maar zijn, het is heel gezellig. Ik hou ook van een biertje, een wijntje en uh, wel meer dan één zelfs. Maar we moeten niet alleen maar uh, bier- en wijnfestivals hebben. We moeten ook gewoon echt dingen hebben die soms inhoudelijk zijn of heel serieus. Ja, daar gaan we zo meteen met precies uh, van Eigen over praten. Het tweede uh, uur bellen we met haar over de dinsdag. Want er staat een heel mooi programma op het uh, Gassersplein. Inderdaad, met, uh, van poppenkast tot aan muziek. Dus dat, wordt heel, dat is heel erg leuk. En daar gaan we het zo meteen wat uitgebreid over hebben. Want dat is gewoon uh, nieuw. En, en ook inderdaad een duidelijke boodschap uh, die daar wordt gegeven. Ja, denk het wel. Ik, uh, ik hoop dat in ieder geval dat iedereen de boodschap oppakt. Uh, en ik heb het gevoel dat door de manier waarop Zandvoort zeg maar, dit event omarmt... dat die boodschap ook steeds beter, en meer en breder wordt opgepakt. Nou, we gaan zo meteen verder en we gaan ook nog even bellen zo meteen over de uh, over, uh, ja, uh, Queen of the Beach. Uh, daar hebben we het net al natuurlijk kort over gehad. Maar we gaan zo meteen bespreken wat het programma daar gaat uh, worden. Maar eerst muziek.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 But you can't even find my place There ain't nothing you can do hier op ZFM Zandvoort van Mr. Props, hier op ZFM Zandvoort. Ja, Roy, een bomvol, een bomvol programma gaat het worden en met Pride at the Beach, waaronder ook het evenement Queen of the Beach, wat vorig jaar echt een groot succes was. Zeker weten. En we gaan het erover hebben met Marcel. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken in je drukke programma. Ja, zeker graag. Leuk, superleuk. Ik denk uh, dat je met twee drukke dingen bezig bent deze tijd. Uh, met Pride en met Zandvoort. <laughs> <laughs> dat is hetzelfde. <laughs> ja, nou ja, Pride Amsterdam en Pride Zandvoort. Ah, dus, uh, okay. Het zijn twee verschillende dingen in mijn, uh, in mijn beleving, ja. En uh, ja, wat, hoe is het zo ontstaan? Want jij, jij, uh, jij hebt jouw zaak op dit moment nog in Amsterdam. En ja, dat is toch een mooie samenwerking met Zandvoort gekomen. Uh, ja, eigenlijk ben ik benaderd door een brief van het Wapen van Zandvoort. En uh, uh, die hadden het idee om een tweede podium te creëren tijdens Breit Zandvoort. En dat is vorig jaar gelukt. Uh, maar toen zocht ze eigenlijk uh, nou ja, de gay community op. En toen kwamen ze bij mij terecht, want toen dachten ze... Uh, uh, daar hebben we veel goede verhalen over gehoord. Laten we eens in gesprek gaan met hem. Nou, en zodoende was er vorig jaar een prachtige line-up, denk ik... Ja, wel een heel mooie line-up, maar voor dit jaar is er ook weer een mooie line-up, toch? Ja, er is zeker een leuke line-up voor dit jaar. Uh, het is altijd moeilijk om iedereen weer zo gek te krijgen om daar te willen staan. Uh, maakt niet uit wat voor podium je hebt, maar het is gewoon heel veel geregeld om dat voor elkaar te krijgen. En dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen om uh, Bonnie Sinclair, Barry Paz, uh, Robin van de Voice Kids... ...en we hebben Edwin van der Toon uit Rotterdam zover gekregen. Nou, en alle, alle kandidaten natuurlijk voor de verkiezing. Dus dat is wel weer heel tof. Want dat is ook altijd lastig om kandidaten te vinden... die zich maar uh, uh, kwetsbaar op willen stellen voor jurycommentaar. Uh, en uh, ja, daar maar, daarmee maar moeten kijken of ze überhaupt met de prijs naar huis gaan. Ja, want hoe zit de verkiezing in elkaar, Marcel? Nou, er zijn drie rondes. De eerste ronde is, de, is niet de allermoeilijkste ronde. Maar dat is de voorstelronde. En dan is het de bedoeling dat de, dat de dames een strand outfit dragen, omdat het Queen of the Beach is, dus dat is een beetje gelinkt naar de titel. Ja. Uh, dan hebben we de tweede ronde, dat is de Songfestival Ronde. We hebben natuurlijk afgelopen jaar het Songfestival gewonnen. Dus uh, Brie leek het hartstikke leuk om daarmee uh, uh, het thema aan te halen. Songfestival, nou daar uh, moeten de dames dus allemaal een nummer doen van het Songfestival. Dat mag zowel een remix zijn uh, of een origineel nummer. En in de laatste ronde hebben ze dan een vrije act. En dan mogen ze zelf weten wat ze doen. Dan geven we geven alleen als advies mee. Hou er rekening mee dat je voor een paar duizend man staat en buiten. Dus dat ja. is, Mensen zijn daar uh, altijd wat meer in de feestemming Ze staan, ze zitten niet, dus je moet ze eigenlijk binden om naar je te blijven kijken. En uh, dan worden de uh, dames beoordeeld door de jury. En de uh, jury beoordeelt ze op hun outfit, de make-up, uh, de haar en de performance. En de act. Maar nou, performance act is natuurlijk een beetje tijd. Ja. Uh, en, en daaruit komt de puntentelling en daaruit komt dan de winnaar. En vorig jaar was het natuurlijk uh, Ashley Knight. Ja. En die is nu de hoofdjury. Dus dat vind ik ook heel erg tof om uh, in de line-up te Ja, ze had het mooi natuurlijk. Ze heeft het allemaal meegemaakt. Dus ze staat nu weer als ja. de voorzitter van de jury. Uh... Ja, ja, ja. En vorig jaar bla blaasde zij ons weg omdat zij live zong en zij kan ook fantastisch live zingen dus zij zingt dit jaar ook weer uh, een half uurtje in, het pro in de programmering, dus daar ben, dat vind ik zelf dan weer heel tof, ja. dat je je uh, nog eens wat kan laten doen, dus dat is uh, ja, het super cool want uh, hoe komen jullie uh, met, de, in de tot, met uh, in elkaar tot één, want je organiseert natuurlijk met um, Marcel van Rabbel, Brigitte van het Wapen van Zandvoort en uh, Suzanne. Suzanne van uh, Amsterdam Beach Hotel. Um, hoe komen jullie tot het mooie programma Um, eigenlijk krijg ik daar de vrije hand in. Ze zeggen tegen mij, uh, um, uh, organiseer het maar. En uh, ik doe natuurlijk alles wel in overleg. Dus ik, ga, uiteindelijk, ik krijg uiteindelijk een bepaald budget waar ik me aan moet houden en dan ga ik kijken wat ik daar uit kan halen. Uh, ik heb gelukkig een heel groot netwerk aan uh, uh, artiesten uh, um, die het altijd super leuk vinden om voor mij en ons op te treden. Dus uh, um, ja, dan moet ik ze elke keer maar weer verrassen en dan hoor ik altijd wel weer een blij gezicht of een iets minder blij gezicht. En gelukkig heb ik dit jaar heel veel hulp gehad van Daniel van der Sande. Dat is weer een vriend van mij die zorgt altijd dat dat prachtige podium bestaat. En die heeft uh, dit jaar uh, Barry Passo ver gekregen. Ja, leuk. Dus, Mijn jeugdheld. Ja ja, ja, ja, ja, ja, want dat is natuurlijk... Uh, uh, jullie vakgebied, radio DJ, uh, <laughs> ja. die even 75 minuten in de, het plein op komt zetten. Ja, dat ja. vind ik wel heel cool. Dus uh, ik heb ook een bekende, reden... oh, moment. Uh, ik heb een bekende Nederlander uh, klaarstaan die even wat uh, tegen jullie uh, wil, wilde zeggen. Oh, nou dus... kom maar door. Moment. Zo. Dus om na het succes van vorig jaar natuurlijk het nieuwe Queen of the Beach te gaan houden in Zandvoort op 29 juli. Nou, ik wens jullie daarvoor heel veel succes, heel veel plezier. Goed om het ook over het Songfestival te doen. De eerste echte officiële pre-party van het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Nederland. Heel veel plezier, mannen, en ik hoop dat het heel mooi weer is in Zandvoort dan. Dat was uh, even hey, -goed. Dat is niet meer dan -goed. Van Show Nieuws. Ja, wat, wat cool. Ja, en, Fantastisch. Van, ja, en, en van privé toch? Heb ik het goed? Ja, klopt. klopt. Telegraafgroep. Ja, heb ik wel. ja ja, maar top. ja, maar wat, een leuk, wat leuk dat hij zegt dat het de, de, de pre-party is. Ja, uh, um, mogen we dat in de volksmond zo noemen? Waarom niet? Maar laten we het lekker de pre-party noemen van het Songfestival. Maar wij hebben het niet gedaan. Het is dankzij even het dat wij de pre-party ja. van het Songfestival zijn. Uh, ja, fantastisch. Ja, dat klinkt toch super? Misschien moeten ze het ook maar in zandgoed organiseren dan, in plaats van Maastricht of Rotterdam. <coughs> ja, nou ja, zorg dat je het zover krijgt. Uh, ik help wel mee. Ja, we hebben een prachtige circuit. Je kunt een heel groot feest houden. Ja, dat is ook weer waar. Ja, ja maar we gaan de, de Formule 1 op die kant op, toch? Ja, mei. Ja, super cool. Marcel, uh, ja, het uh, programma die zit bomvol. Um, kijk, uh, je moet het elk jaar weer overroelen. Mm -hmm. Zit je al stiekem aan volgend jaar te denken? Oh, ik vind het altijd lastig. Als ik, ik, ben, ik ben altijd een, een, een persoon die van moment, tot man, van moment tot moment leeft. maar Natuurlijk is. Je wil het volgend jaar weer groter doen en beter en uh, ik hoop dat de privéomstandigheden van mij dan iets beter zijn. En uh, wie weet is het dan wel weer voor mij een leuke nieuwe zaak. En ja, het presenteren uh, wat ik dit jaar weer mag doen, dat blijft natuurlijk altijd hoog aan het lijstje staan. Dus dat, uh, dat is natuurlijk altijd heel erg top. En dat doe je altijd op een hele leuke manier en op jouw wijze? Ja klopt, een beetje, beetje gek en een beetje... Beetje stout en natuurlijk gewoon met een dikke pruik op de kop en, en, en, en, en een super grote jurk aan. En, uh, dat wordt uh, ook wel weer een kleine verrassing. We gaan uh, onszelf ook overtreffen op vorig jaar. Dus dat, uh, ja, dat, dat is gewoon een cadeautje en daarom ja, volgend jaar graag natuurlijk. Zeker weten en daar gaan we ook gewoon dik van uit. Marcel, uh, nog eventjes vanaf hoe laat beginnen jullie? We, beginnen, we mogen vanaf 4 uur beginnen met uh, muziek uh, maken. En de programmering begint om half 5. Ik wens jullie heel veel uh, succes. Dankjewel. En uh, tot maandag. Tot maandag. Veel succes, tot maandag. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. it to me, I'm a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 Take a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm waiting right now from Uh-huh, you see me in the spotlight Ooh, I love your town Uh-huh, show me what you got Cause I don't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 Met vlieg met me mee naar de regenboog. En uh, ja dat betekent het ook over het volgende onderwerp waar ik het met jou over wil hebben, Roy. De regenboog. Ja, de regenboog, want de waar, regenboog komt in het zandwoord. Ja, kan je mij een kort uitleg geven? Want dan denk ik dat jij dat wel weet. Waar staat die regenboog voor? Nou, de regenboog staat voor diversiteit. Um, uh, daar is heel veel gezeur ook over. Over welke kleuren er nu in horen en welke erbij horen. Uh, of er kleuren toegevoegd moet worden. Of kleuren afgehaald moeten worden. Ja, um, het belangrijkste is, iedere kleur heeft op zich een betekenis... die ik ook niet uit mijn hoofd ken, zal ik je eerlijk vertellen. Net als de letters. Maar het gaat er eigenlijk om dat uh, welke uh, geaardheid, welke afkomst uh, je ook hebt... dat je gewoon jezelf mag zijn. Daar staat het eigenlijk voor. Ja, want in deze tijd, ik, ik denk er heel makkelijk over... Maar, want iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Hè? Maar in deze tijd is het toch nog moeilijk voor mensen om dat te kunnen accepteren. Hè? Ja... Het is altijd uh, uh, voor mensen uh, moeilijk om. Of niet altijd. Het is voor bepaalde mensen altijd moeilijk om dingen te accepteren die anders zijn dan ze zelf zijn. Um, en dat is uh, heel erg vervelend. Met name voor de mensen die uh, dan niet geaccepteerd worden. Ja, ik bedoelde eigenlijk. Het is niet meer van deze tijd eigenlijk. Eigenlijk niet, maar het gebeurt nog wel. Nou, ja, snap je wat ik bedoel? Absoluut. Maar we uh, moeten niet vergeten dat de acceptatie zoals wij die jij en ik blijkbaar heel gewoon vinden dat die uh, uh, niet zo gewoon was een aantal jaren geleden. Nederland voerde het uh, homohuwelijk in, maar het was wel meteen de eerste wet waar je gewetensbezwaren kon hebben om hem uit te voeren als ambtenaar bij de burgerlijke stand. Ja. Nou, dat is pas een aantal jaren geleden. Is dat afgeschaft? Maar het was natuurlijk bijzonder vreemd dat je kon zeggen... ik ben een ambtenaar van de gemeente, maar ik schrijf geen homohuwelijk in. Want dat is tegen mijn overtuiging. Maar als politieagent moet je dezelfde service wel verlenen aan een homo. Ja. Dus dat was een heel raar iets. En dat geeft toch een beetje aan dat acceptatie... Ja, die, is, die is maar een aantal jaren geleden helemaal officieel geworden. En dat moet ook heel erg inbedden in de samenleving. Denk je dat het ooit nog gaat veranderen? Jazeker, want uh, ik ben alweer wat ouder... Uh, en toen ik uh, uh, uit de kast kwam, was ik 24. Omdat ik in mijn woonplaats Woerden helemaal niemand kende die uh, gay was. Ja. Uh, en inmiddels is dat natuurlijk heel anders geworden. We hebben gelijke rechten. Je kan met elkaar in het huwelijk treden. Je kan, als je samen een huis koopt, uh, hoef je niet meer bang te zijn... dat als de één partner overlijdt, dat de familieleden de helft van het huis kunnen opeisen. Zoals in mijn eerste geval het was. Ja. Dus allemaal dingen die veranderen. acceptatie is veel groter. Ik geef les op een school en heel veel van mijn studenten... lang niet allemaal, maar heel veel... durven gewoon openlijk zichzelf te zijn op school. Ja, en snap jij... de, de, de Pride komt er natuurlijk aan... zowel in Amsterdam en dan maandag hier in, in Zandvoort. Uh, snap jij dat er ja, mensen die homo of lesbisch zijn... toch ook moeite hebben met dat feestje? Omdat, dat, omdat zij denken van ja, kom op, wij zijn gewoon één... en we hebben een relatie, wat maakt het nou uit... Snap je dat? Ja, dat snap ik uh, heel goed. Want ik heb daar zelf ook een hele lange tijd zo over gedacht. Uh, maar als je tot de conclusie komt... dat die acceptatie toch niet helemaal vanzelfsprekend is... dan zul je dingen moeten organiseren om te laten zien uh, wie je bent. Uh, en er zijn ook heel veel mensen die daar uh, steun aan ontleden. Omdat op die dag... Uh, heel veel mensen kunnen zien... wacht even, ik ben niet de enige die uh, gay is... of lesbisch of uh, biseksueel. Of, ik, er zijn andere mensen die zijn net zoals ik. Of die zijn ook zo. Uh, ik hoef er niet in de kast te zitten. Ik mag trots zijn om te zijn wie ik ben. Zeker weten. Mooie woorden, Roy. Dankjewel. We gaan uh, muziek draaien. Daar draait het natuurlijk ook om deze uitzending. En uh, ja, hij heeft het Songfestival gewonnen. Hè? Duncan Lawrence hier op ZFM Zandvoort. <middels>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 hier op ZFM Zandvoort. En uh, ja, dames en heren, we, we hebben het er al de hele tijd over natuurlijk. Pride at the Beach gaat vanaf maandag tot en met woensdag plaatsvinden. Maar uh, vandaag is er uh, toch, ook nog een, uh, ja, toch ook wel een beetje een voorlopertje, toch Roy? Ja, we gaan vanavond uh, natuurlijk al ons uh, warm maken... tijdens de uh, regenboogborrel Rosé aan Zee. Ja, wat leuk dat het georganiseerd wordt in Zandvoort. Ja, we doen dat uh, sinds een uh, klein jaar. Iedere maand, op de uh, laatste donderdag van de maand, organiseren we de regenboogborrel. Uh, voor iedereen die iets met de regenboog heeft, of een van de kleurtjes van de regenboog is... of een van de letters in LHBTI, of iemand die gewoon geïnteresseerd is, uh, die is daar gewoon welkom. Uh, we hebben de borrel Rosé aan Zee genoemd. Dat vonden we een leuke naam. Klonk ook goed. We ze misschien ook wel graag, een glaasje Rosé. Ja, <laughs> Champagne, rosé, wijn, bier, toch ook nog? Tuurlijk, we hebben ja. gewoon alles hoor. Ook een ja. colatje mag gewoon natuurlijk. Uh, en iedereen is, uh, is welkom. Het is uh, altijd van half zes tot half acht. En waar, uh, waar is het vandaag? Vandaag is het in het Wapen van Zandvoort. En uh, jullie kiezen tot nu toe elke keer een andere locatie, ja? Nou, we hadden uh, een vaste winterlocatie. Dat was uh, Grand Café XL. Uh, Mike van XL die heeft ons uh, erg gesteund uh, om het uh, op te zetten. En ja. is natuurlijk ook een actieve ondersteuner van uh, Pride at the Beach. Uh, dus daar zijn we begonnen. En in de zomer hebben we op verzoek van een aantal mensen... zijn we naar andere locaties uh, gegaan... om ook eens een keer het dorp een beetje te verkennen. En misschien ook de lokale horeca in contact te brengen met uh, deze activiteiten. Um, ik moet wel zeggen dat we hopen dat er wat meer mensen komen. Ja? Ja, het is uh, toch wel moeilijk voor mensen, denk ik... om uh, specifiek uh, naar zo'n borrel te komen. Uh, maar we hopen wel dat er meer mensen gaan komen. En dat het... De borrel is ook niet bedoeld als een... Uh, het is geen uh, contactavond of iets dergelijks. Het is juist het moment dat je even met elkaar kan praten... over dingen die je gemeenschappelijk hebt. Uh, als je ouder bent, dat je misschien iemand nodig hebt om hulp te hebben. Of dat je met iemand behoefte hebt om te praten over hoe je uit de kast zou moeten komen, of als je ergens een probleem mee hebt... maar of ook gewoon gezellig te praten over dingen die je gemeenschappelijk hebt. Ja, want um, ja, hoe, hoe, hebben jullie, hoe is dit evenement uh, ontstaan? Um, het is eigenlijk ontstaan uh, toen ik um, twee jaar geleden... Uh, Ruud Kuik, die ook ambassadeur is voor de Pride, uh, leerde kennen via mijn moeder... Uh, en die heeft uh, een aantal tia's gehad, woont op twee hoge hier in Zandvoort uh, en is op zijn 75e ongeveer uit de, uit de kast gekomen. Uh, en die persoon is dus eigenlijk best eenzaam, heeft geen andere mensen om daarover te praten. Uh, geen familie meer op, uh, op deze bodem en ja, dan, dan, dan zit je daar. En toen dacht ik, nou ik moet iets organiseren om te zorgen dat mensen bij elkaar komen. En toen heb ik een klein voorstel ingediend bij het COC en het Bob Angelo Fonds. En door de Bijenkorf en het COC en het Bob Angelo Fonds is toen dit projectje uitgekozen. En toen heb ik een beetje geld gekregen om de eerste borst te organiseren. Om de mensen een drankje aan te bieden. Om wat gerucht bij het eraan te geven. En dat is zo is het begonnen. Nou, wat leuk. Ja, het is ontzettend leuk. Uh, en het is, uh, ja, we hebben borrels gehad waar, uh, dat we 30 mensen hebben. Uh, en we hebben ook borrels dat we er 5 hebben. Uh, dat is op zich niet helemaal uh, niet erg. Maar de bedoeling is wel dat het blijft bestaan. Dat mensen dat als een, weten dat de laatste donderdag van de maand... dat je gewoon ergens in Zandvoort terecht kan... om gewoon met elkaar eventjes een drankje te drinken of bij te praten. Ja, want wat vind je ervan dat we... We hebben geen gay café meer in Zandvoort. Nee. Nee, we hebben geen gay café meer. Uh, Daar dat kun je... ...blij mee zijn. Misschien is het iets voor Marcel... ...queers aan zee of zo. Ja, ja wie weet we gaat het voorstellen. <laughs> ja. ja, ik, ik zelf... Uh, ...merk wel dat er heel veel minder mensen... ...behoefte hebben aan een gay café. Want als je naar een gay café gaat... In de, ...vroeger waren gay cafés... ...cafés waar alleen maar gays konden komen. Ja, uh, ja je wilt eigenlijk ook niet dat, niemand, dat je iedereen... ...zelf mensen gaat buitensluiten. Ja. En dan krijg je weer dat heleboel mensen zeggen... ...oh, wat gezellig dat gay café, daar wil ik ook wel naartoe. En uiteindelijk wordt het dan gewoon een gemengd café. Want zo zou het ook moeten zijn, denk ik. Nee, daar heb je helemaal gelijk in, denk ik. Ja, ik vind ja. het gewoon dat we naar een kroeg moeten gaan. Dat we niet van tevoren, als jij en ik naar een kroeg gaan, moeten we niet van tevoren gaan bedenken van. Oh jee, uh, we kunnen alleen maar naar die kroeg, want deze rooi wil naar de homo's. En de die kroeg van deze rooi wil er niet naartoe. Ja, nee, dat maakt nee, niet nee, uit. Nee. inderdaad. Nou, We gaan lekker muziek draaien op naar het uh, tweede uur. Met een, uh, heel wat heel leuke, leuke mensen aan de telefoon. We gaan in ieder geval bellen met Brigitte natuurlijk over de dinsdag. Want daar gaat ook een heel leuk programma plaatsvinden. Ja. En we gingen nog. Gaat dat lukken of weet je het nog niet? Ik heb uh, wel een aantal mensen geappt, maar ik heb nog geen reactie okay. gekregen. Nou, we gaan gewoon even muziek draaien. En we gaan jullie helemaal verrassen als luisteraar. Heeft u ook een tip voor de redactie? Redactie.zfmzantvoort.nl I to ask from you to leave me. It's a shame.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 sito pero refinar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo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 Puerto Rico. que bendito. Para que se quede Ja, zometeen nog veel meer Pride at the Beach hier op de Zandvoortse Radio. Wij gaan op naar het tweede uur. Met uh, heel veel muziek en informatie. Kijk